Je krijgt de files in de Randstad die de meeste vertraging opleveren. Op de A12 van Utrecht naar Den Haag tussen Nieuwebrug en knooppunt Gouwe... 11 kilometer file. Komt door problemen op de A20 vanochtend van Gouden naar Hoek van Holland... ...bij Nieuwekerk aan de IJssel. Daar stond lange tijd een vrachtwagen met pech, die is weg... ...maar er staat nog wel 4 kilometer file. Verder een lange file op de A13, Den Haag-Rotterdam... ...tussen knooppunt Prins Klausplein en de afrit ...een rode reis, 13 dertien kilometer. Op de A27 Almere-Utrecht tussen EUNES en Hilversum 4. De N201 Hilversum uit Horen voor de aansluiting met de A2 3 kilometer. Op de N209 Hazerswoude richting Rotterdam heeft het verkeer heel veel vertraging bij Rotterdam Airport. Er staat daar 4 kilometer. En ook op de N209 verderop voor de aansluiting met de A13 2 kilometer. Er is een ongeluk gebeurd, de weg is daar helemaal dicht. Tot zover de verkeersinformatie.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 CFM in 2015 al 25 jaar live. Met, met nu de herhaling van Zandvoort op zaterdag.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 ...een beetje op de tocht, maar... Uh, ja, dat voelde ik ook, Je kan je erop kleden, Je kan je ja. kleden. De apparatuur valt zelfs op. Hé, ja. Pieter Ellen ja. en ja. I go to Rio. Nou, daar is hij dan de in de verzoekplaten Commodores en de Brickhouse. Verzoek programma vanmiddag, eh, Albert Jum. Ja, verzoek is vanuit van harte welkom hoor. Je bent pas tevreden, hè? we staan buiten hier bij uh, Café 4. Ja, een uh, gezellig weekend uh, hier in Zandvoort. De omloop van Zandvoort en uh, ja, heel veel activiteiten tijdens uh, sport, uh, feest enzovoort. Ja, en uh, mocht je trouwens daarvan op de hoogte willen blijven, download dan even onze app, de CFM app, Dan krijg je allerlaatste berichten over dit.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 Een speciaal uh, herdenkings... Uh, herdenkings uh, ...dingetje krijgen, ja, dat vind ik leuk. Geweldig. Ik gewoon leuk. Maar goed, vijf keer in successie. Je zegt het al, uh, volgend jaar ben je er weer bij. Uh, we zullen proberen voor jou iets uh, wat mooier voorjaarsweer uh, ja, te regelen. Maar, meestal om het jaar hier dan. Maar goed, ja, het, het weer... Uh, dat zei ik al eerder in het programma... Houdt de, wa, wa, weer houdt de behandelaars niet, hè, Want je kan je erop kleden. Ja. Regenjas aan. Uh, ja. Als het heel hard regent, een regenbroek aan. Of een poncho... Ja. Ik ga doorlopen. Ik loop je loopt hier wel weer droog. hoor Dus acht uur gestart. Uh, Halverwege een pauze ingelast. En ja. om twee uur heb je gefinisd. Twee uur waren we Even over twee. Vijf over twee waren we weer. Ja, oké. Okay. Nou, ik zou zeggen... Uh, uh, ja, uh, uh, graag genieten van je vijfjarig jubileum. Dat doen we. Dat doen wij dat. dat ook. We nemen er nog een biertje op. En uh, we zien elkaar volgend jaar okay. weer. Tot ziens. Bedankt, Arie. Dankjewel, Arie. Ja, heel hoop bloed, zweet en tranen. Fout gedaan als ik terugkijk in de tijd. Een lach met tranen, zo voel ik mij vandaag de proef van Stoot ik mijn kop.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 Zullen we het uh, maar even noemen uh, vandaag. Ja, je hebt uh, weer een uh, gast aan tafel. Ja. Johan van der Bent. Goedemiddag, ja, goed. welkom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 of ik moest werken, of, of, of het was met mijn auto zo dus ik, ik kom in ieder geval Ah, je ja, in ieder geval een excuus om niet ja, mee te gaan, nee. <laughs> Dit jij niet? Nee, nou goed, nou, vorig jaar was het een uh, heel mooi weer, ik heb ik gehoord, en een hele mooie route, dus ik was uh, benieuwd. Dus ik, uh, en wat, hoe, laat, hoe laat zijn jullie gestart? Uh, we zijn gestart om 9 uur. We hebben de 18 kilometer gelopen, maar we wat last hadden van de, van de voeten. Ja, van je zussen zou je zeggen? <laughs> ja, ja, ja, dat is voor het natuurlijk. Dus, ja, die wil ze ook eh, wel, dat ze het allemaal, kanna-bijbenen natuurlijk. hè. Maar wat vond je ervan? Wat vond je van Zandvoort en ja, de, de omgeving? Ja, Ik vond het een, ik vond het een hele mooie route. Uh, allemaal door de duin heen. Wat ik wel heb gehoord, dat het 30 kilometer uh, dat het nog mooier moet zijn. Oké. Okay.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 die beesten, die beesten met je die... ja ja, ja, die, ja, die grote beesten, ja. ja. Dus die, die heb je live, uh, tegengeko je live tegengekomen? Ja, ja dat was wel erg uh, apart. Oké. Okay. En uh, de verkeersregelaars hebben je keurig begeleid overgegeven? Ja, dat hè? Je... helemaal helemaal Het was wat uh, goed geregeld en dat was, uh, was goed uh, te doen. De champion en de vrijwilligers die hebben ja? je vrije, ja. vrije, vrije doortocht ja, ja. geregeld. Dus je hebt de genoten? Ja, zeker. zeker. Ja, volgend jaar weer. maar uh, zeker. Jij loopt natuurlijk, uh, je hebt een ander tempo als je zussen en uh, je nou, vriendin. Nee, of viel dat mee? Nou, ze kunnen dat doorstoppen. Dan je wordt hij wordt, wordt links allemaal aan ja, deeg ja, nou, Was het andersom? Nou, je... Als ze maar niet beppen, dan, <laughs> dan... Dan wordt het wel... Uh... Maar goed, dus jullie hebben wel de tempo aan elkaar aangepast. Dus jullie liepen een soort marstempo? Oh, nee, maar we zijn allemaal wel doorstoppers van huis uit. Dus, oh jee. Ja, ja, ja oké. Okay. Ja, ja, ja. <laughs> dat belooft wel. Dus dat wat. is uh, totaal geen uh, probleem. Goed. Nou, ik hoop dat je het leuk hebt gehad in Zandvoort... Ja. Met, tijdens uh, de 18 kilometer. En uh, ja, het werkoverleg na afloop met je zus. En met je vriendin is het natuurlijk nog leuker, of niet? Ja, ja. Oké, okay, nog een hele fijne dag en hey. verblijf hier in Zandvoort. Hey, dankjewel, dat Zullen het doen? Oké, okay, Johan. Hoi. Ja. Leuk hè, al die uh, spontane mensen vandaag uh, over het jaar. Uh, feest. We gaan eens even lekker terug naar de jaren 60 met T-Sets. En zien je later zoiets. She likes En We hebben vandaag tegen de wind op, Albert uh, Juk. Zeg je? Die staat hier naast de wind. Oh de ja. ja, ja. Die staat te spelen. En, uh, daarnaast hebben wij onze bocht staan. Dus uh, ja, misschien <laughs> moeten we het een beetje harder zitten, of niet? Nou, ze vanzelf de langs. Ja, dat is waar. We hebben, we hebben, ze hebben ze geluid zo voor En dan gewoon ze light en uitzetten. Is goed. Hier is Nick en Simon. Na een lange vol, klim jij weer uit de dal. So... hebt een keerpunt aangeduid, je kunt nu weer vooruit, je voelt de zon op je geur. Ja, zeker, okay. jazeker. Het is uh, even een half vier geworden bij Zandvoort op zaterdag. Zie je op Zandvoort goedemiddag trouwens. En we gaan eens even kijken naar de evenementen van uh, de komende dagen. Na nou, dit weekend eigenlijk hè? Ja, de, de spectaculaire uh, sportweekend. De reguliere luisteraars verwachten nu een ellenlange evenementenagenda, want er is natuurlijk van alles en nog wat te doen in en rondom Zandvoort. Niet alleen dit weekend, maar ook volgend, we volgend weekend. Denk aan de paasraces. Maar in verband met de activiteiten dit weekend beperken wij ons vandaag tot hetgeen dit weekend allemaal in Zandvoort gebeurt. En dat het een sportief weekend is in Zandvoort, dat kan niemand zijn ontgaan.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 En als het goed is, is Rob weer van de partij. Ja, dat was Rob ja, ik ben weer. Ja, er, was ja. hij er weer. Was je er weer? Was je weer klaar? Ja, dit was een korte evenementagenda. Ja, dat ben, ben je, ben je, dan je dan niet dan gewend, hè? Ik, nee, ik moet wel even winnen, hoor, over het Nou, maar goed, Zijn we gaan weer door. door met de muziek. Hier is uh, Eddie Golding en Love Me Like You Do. zo'n roos of niet? iedereen krijgt iedereen roos. Iedereen krijgt een roos, ja. ja iedereen krijgt een roos. Wat leuk. Maar de mevrouw zei net tegen mij van... Wel niet voor de radio, want dat vindt ze een beetje eng. Maar ze was vol voor de champion. de organisatie. nou helemaal goed, hè? Goede organisatie. Ja, het is geweldig natuurlijk zo'n evenement organiseren in Zandvoort. En nogmaals, alle complimenten voor de organisatie. Ook namens C.F.M. dame wat een leuk plekje dit. he He sang every morning how lucky I am living in the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 En de windmail in Lodf, Amsterdam. Ja, ja, ja. Ik zie hem live op locatie bij Café 4. Nog was een hele goede middag. We gaan nog wat even lekker door met de muziek. Ja, ik mis iemand eigenlijk hier. Zegt u? Ik mis iemand. Die bij deze plaat hoort. Oh, die komt zelf wel. Ja, dat denk ik ook. Over een land met ander licht. Ik voel me altijd wat verloren, Al toont de spiegel mijn gezicht. Ik ken de kroegen. Van Amsterdam tot aan Maastricht, toch zal ik elke dag verdwalen, dat houdt de zaak in even dicht.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 van uh, Rob Sjaffie, laat mijn eigen gang maar gaan. Ja, vanmorgen een geweldig optreden van uh, Max Verstappen. Stappen. Ja, terwijl de wandelaars uh, nog steeds uh, massaal uh, Zandvoort binnenkomen en uh, de gefinisheden weer richting het circuit gaan. Ja, en, ik bedoel Zandvoort uh, hè, ook een race uh, gebeuren uh, bij uitstek op het circuit. Ja, heb je vanmorgen gekeken, Rob? Ja, natuurlijk. Ah, oh, sinderend, hè?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 Ja, maar, uh, Jij lijkt je wel een speciale rij, hè? Ja, ja ik, ik ben even <laughs> bezig. Ja. Maar goed, morgenochtend 8 uur, speciale sportkanaal, de Formule 1, in Spang, die is Malaysia. toch om 9 uur, Ja, de oude tijd 8 uur, nee, bedoel ja, Nee, maar de, de voorbeschouwing begint om 8 uur. Ja, oké, maar okay, dat is natuurlijk ook niet maar, maar de race om 9 uur, ja, dan is het eigenlijk 8 uur, hè? Want uh, we krijgen de zomertijd natuurlijk. De zomertijd, uh, nou, daar reken je mee, aankomende nacht. MUZIEK Fitchy and addicted to you.